In de Oostenrijkse Alpen zijn in een dagtijd drie Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om twee mannen van 50 en één van 60. Ze stierven bij verschillende incidenten in Tirol, melden de autoriteiten. Door slechte weersomstandigheden kostte het reddingsdiensten veel moeite om bij de slachtoffers te komen.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 Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. lief, dank lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. een zomerhit.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 Slipping, slipping, slipping into the field